Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi, wa sahbihi, wa man hu Amma ba'd, beste broeders en zusters, als het besef tot ons zou doordringen hoe belangrijk deze zaak is, namelijk de zaak van de islam, dan zullen wij als blijk van dankbaarheid jegens onze heer de rest van onze leven prosternerend doorbrengen oftewel in een staat van sujud het is dat wij niet weten wat het betekent om moslim te zijn, maar als het op een dag tot ons zou doordringen, dan zouden wij ons ter aarde werpen en niet meer opstaan je zult werkelijk niet ophouden met het aanbidden van je Heer. Als je weet wat het is om moslim te zijn. Wat het betekent om een volgeling te zijn van Mohammed sallallahu alayhi wasallam), Wat het is om de Koran als leidraad te hebben. Het is een grote eer die ons is toegekomen. Dat wij ons de dienaren van Allah subhanahu wa ta'ala mogen noemen. Het is ons... Toch niet ontgaan, het is jou niet ontgaan, dat het enige geloof wat telt bij Allah subhanahu wa ta'ala de islam is. Het enige geloof dat waarde heeft bij Allah subhanahu wa ta'ala op de dag des oordeels. Het enige geloof wat van betekenis is op die grote dag, die dag waarop de zon boven onze hoofden hangt. En wij verdrinken in onze eigen zweet. Het enige geloof wat waarde heeft, is de islam, beste mensen. Daar waar andere mensen op de dag des oordeels tot de ontdekking komen dat zij niets bij zich hebben. Tot de ontdekking komen dat zij met lege handen staan op die dag. Op dat moment zul jij doordrongen zijn van het idee dat jij tot de gelukzalige behoort. Jij zult ineens beseffen... dat jij je leven niet hebt vergooid. Je zult ineens beseffen... dat jij tot degene behoort... die Allah subhanahu wa ta'ala... op die dag zal belonen. Rijkelijk zal belonen. Beste broeder en zuster... het is ons niet ontgaan. Hoop ik dat jij... één van de mensen bent... Die gekozen heeft voor het ware geloof van hun Heer. Een geloof waarvan de voordelen niet op te sommen zijn. Werkelijk, als ik zeg niet op te sommen. Ze zijn ook niet op te sommen. Een geloof waarvan de volgelingen verkozen zijn boven de rest. Het is een geloof, beste mensen, dat jou bekend maakt met je Heer. Anderen weten niet wie zij aanbidden. Anderen weten niet wie hun God is en wat hij voorstelt maar wij zijn op de hoogte gesteld van Allah subhanahu wa ta'ala hij wordt ons namelijk precies verteld wie Allah subhanahu wa ta'ala is Allah subhanahu wa ta'ala is geen mens Allah subhanahu wa ta'ala is geen geest Allah subhanahu wa ta'ala is niets anders dan de Almachtige die gaat over de hemelen en de aarde. Die gaat over alles om ons heen. Die gaat over ons beste mensen. Hij heeft ons bekend gemaakt met zichzelf. En hij zegt, Kul huwa ahad. Luister naar deze machtige woorden. Het is weliswaar een kleine Sura, Maar alles, maar dan ook alles met betrekking tot Allah subhanahu wa ta'ala is opgezond in deze Sura. Allahu ahad, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu samad Lam yalid en nam niet niet niet niet ahad. niet niet niet niet niet niet niet niet Wat betreft niet niet niet niet niet niet niet Wat niet niet niet niet niet niet niet niet niet niet niet niet niet niet niet Hij niet niemand. niet niemand nodig. Niets nodig. Maar wij hebben hem nodig. Maar hij is de samad. Subhanahu wa ta'ala. Hij is degene die over alles gaat. Er is niks wat in ons zich voordoet. Wat het ook mag zijn. Of het gebeurt met zijn beschikking. Beste mensen. De motoriek van de mens kan niet zonder Allah. Welke geleiding dan ook. In een van de zenuwen. Kan niet zonder Allah. De werking van de cellen. Die jouw voedsel verteren. Kan niet zonder Allah. Welke fase dan ook. Van het slikproces. Zelfs het slikproces moet je voorstellen. Kan niet zonder Allah. Het opvangen van beelden. Met je oog. Kan niet zonder Allah. Het insnuiven van welke geur dan ook. Kan niet zonder Allah. Het gebruiken van je hersens. Kan niet zonder Allah. Het in- en uitademen van lucht kan niet zonder Allah. Kort gezegd, jij kan niet zonder Allah. Land, zee, lucht kunnen niet zonder Allah. Alles en iedereen is behoeftige aan Allah. Terwijl hij, nogmaals, niemand en niets nodig heeft. Hij heeft niet verwekt, zegt hij. Nog is hij verwekt. Verwekken. En verwekt worden is iets wat bij ons hoort. Is iets van de schepselen. Wij hebben de behoefte om ons voort te planten. Om de soort in stand te houden, zoals ze zeggen. Om erfelijke materiaal door te geven. Om kennis, eigenschappen, gedrag door te geven. Om onze stammen voort te laten bestaan. Om onze familienaam voort te zetten. Wij willen niet in de vergetelheid raken. Wij willen niet dat de mensen ons vergeten. Wij willen kinderen die op ons lijken. Onze genen dragen. Die ons bijstaan. In onze oude dagen. Kinderen die ons van tijd tot tijd komen opzoeken. Wij willen een kroost. Wij willen een nageslacht. Dat een lust voor het oog is. Maar dit geldt niet in geval van Allah subhanahu wa ta'ala. Die zichzelf genoegzaam is. Hij heeft niemand nodig. Die het eeuwige leven bezit. Die boven dit soort geneugtes, wereldse geneugtes staat. Die zoals wij eerder aangaven, niemand nodig heeft. Terwijl iedereen hem nodig heeft. De gunst van de islam is groot beste mensen. En ik zeg dit niet zomaar. En daarom mijn dank aan de broeders dat zij hebben gekozen voor dit onderwerp, een grootse onderwerp. De islam komt bijvoorbeeld sterk tot uiting, als je het hebt over die gunst, die komt sterk tot uiting in het vaststellen van het doel van het leven. De meeste mensen die op deze wereld rondlopen, heel veel weten niet eens waarom zij bestaan. Terwijl de islam als eerste ons bekend heeft gemaakt met het doel van het leven. Wij bestaan namelijk om onze Heer te aanbidden. Daar waar anderen nog steeds in het duister blijven tasten. Als het gaat om dit onderwerp, namelijk het doel van het leven, weten wij precies waarom wij hier zijn. Waarom wij bestaan. We zijn niet geplaatst op deze wereld om te eten, te drinken, te slapen, te winkelen of te werken. Nee beste mensen, wij zijn hier hoofdzakelijk geplaatst om onze Heer te aanbidden. En daarom zijn wij de enige natie die verplicht is vijf keer per dag te bidden. Vijf keer per dag te bidden. Vijf gebeden zijn ons voorgeschreven. Verspreid over de hele dag. Zodat wij de hele dag in contact staan met onze Heer. In contact blijven. Met onze Heer. Zodat wij het bewijs kunnen leveren. En dat kan niemand anders. Werkelijk niemand anders zeggen dan wij. Zodat wij middels die vijf gebeden. Het bewijs kunnen leveren. Beste mensen. Dat ongeacht. De aard van onze bezigheden. Of het nou gaat om werk. Gaat om school. Gaat om het huishouden. Een hobby. Of iets anders. Dat wij dit gewoon aan de kant kunnen schuiven. Om onze Heer tegemoet te gaan. Om ons ter aarde te werpen. En onze Heer om vergeving te vragen. Wij verversen keer op keer het contact met onze Heer. En dat is een grootste gunst die ons is toegekomen. Voeg daaraan toe. En dit is werkelijk een gunst. Ik wil dat jullie vandaag doordrongen zijn. Volledig doordrongen zijn. Van deze grote gunsten. Ik zei, voeg daaraan toe, dat wij de enige zijn die Allah aanbidden volgens een wijze die wij direct van hem hebben geleerd en niet van horen zeggen. Of aan ons door stervelingen is opgedrongen. Wij laten ons niet door mensen vertellen hoe wij Allah subhanahu wa ta'ala moeten aanbidden. Dat doen wij niet. Wij nemen alles aan, direct van Allah subhanahu wa ta'ala. Want het staat allemaal geregistreerd en geschreven in het boek van Allah subhanahu wa taala. Hoe wij Allah moeten aanbidden, is te vinden in het boek van Allah subhanahu wa taala. In de Sunnah van de Profeet sallallahu alaihi sallam. Wij zijn namelijk de enigen die in het bezit zijn van een hemels boek dat nog intact is. Enige umma. Wij hebben een hemels boek dat compleet is gebleven, beste mensen. En niemand anders kan zich wat dit betreft met ons meten. Niemand kan zeggen wij hebben een boek dat compleet is gebleven. Behalve wij. Alleen wij beste mensen. Wij zijn werkelijk heer en meester. Als het gaat in het aanbidden van onze heer. En alle lof. Alle lof beste mensen. En dank wat dit betreft komt toe aan Allah subhanahu wa ta'ala. Een andere gunst. Waarmee wij zijn beschonken beste mensen. Is het geloven in alle profeten. Wij geloven in alle profeten. En ook dat kan niemand ons nazeggen. Niemand kan zich aan ons meten wat dit betreft. Er wordt namelijk bij ons geen onderscheid gemaakt. Tussen de verschillende profeten. Die door Allah subhanahu wa zijn gestuurd. Als wij kijken naar andere gemeenschappen. En dit zijn feiten. Bijvoorbeeld de joden. Die geloofden in Musa alayhi salam. Zij accepteerden Moesah. Maar zij verwierpen Isa alayhi salam. En verwierpen Mohammed, die na hem is gekomen. En als wij kijken naar de christenen, die geloofden in Isa alayhi salam. En in Musa alayhi salam. Maar zij verwierpen Mohammed sallallahu alayhi En dus zijn zij allemaal in ongeloof vervallen. Waarom? Want het geloven in Allah betekent het geloven in al zijn profeet. Zonder daarin onderscheid te maken. Vandaar dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran en gelet op deze woorden. Er staat namelijk het volk van Noor verlogende, logende de boodschappers. Alle boodschappers en hieruit valt op te maken dat het verlogenen van één profeet gelijk staat aan het logene van alle profeten. Waarom? Omdat alayhi salam hij was namelijk de eerste boodschapper. En toch sprak Allah, subhanahu wa ta'ala, van de verlogening van alle boodschappers. Al betrof het natuurlijk alleen Noor, maar toch, het feit dat zij Noor hebben verworpen... Die tot hem is gekomen. Want hij is de eerste boodschapper. Het verlogenen van hem. Betekent het verlogenen van alle andere profeten. Die zij niet hebben meegemaakt. Maar zo gaat het. Zo gaat het wat betreft het geloven in de profeten. Je moet in alle profeten geloven. Zonder uitzondering te maken. En dit is precies wat de islam ons voorschrijft. En dus is dit een van de grote gunsten van de islam ten opzichte van ons. Natuurlijk, de tijd is veel te kort, maar we moeten ook onze broeder Omar aan het woord laten. Dus ik zal zo meteen, bij azawajal, na het woordje van mijn broeder Omar, dit verder toelichten, inshallah. Subhanakallahum bihamdik, shadu la ilaha illa ant, staghfirullah wa tubu ilaik. wassalatu ala rasulillah wa ala alihi Walah Sahbihi Wamanwala Beste broeders en zusters. Zojuist tijdens de pauze stapte iemand op me af, die kennelijk geen moslim is, en die zei tegen mij: Waarom ben je zo zeker van het feit dat de islam de waarheid in pacht heeft? Ik heb gezegd: De vruchten. En de voordelen van een geloof geven haar ware aard prijs. Waarom weet ik dat de islam de waarheid is? Omdat ik het in eerste instantie heb geleerd. En omdat ik het heb ervaren. En omdat ik weet wat het is om moslim te zijn. En ik zou tegen diegene willen zeggen. En niet alleen tegen diegene, maar tegen iedereen. Die met de gedachten loopt te spelen. Om de islam te omarmen. Ik zou zeggen, aarzel niet langer. En sluit de islam in je hart. En ervaar het. En je zult de grootheid van de islam leren kennen. Je zult de grootheid van de islam ontdekken. Ik ga verder door te zeggen dat de gunsten van de islam... Niet opraken, werkelijk beste mensen. Het is ons niet ontgaan, zoals ik al eerder aangaf, Dat dit geloof van ons iedereen in staat stelt om al zijn zonden op te ruimen. Binnen dit geloof van ons wordt ook niemand boven zijn vermogen belast. Er wordt van ons niet gevraagd om bergen te verzetten. Het enige wat van ons wordt gevraagd, om onze Heer te aanbidden. En als je kijkt naar de aanbidding, het gebed. Het bestaat uit handelingen. Het bestaat uit uitspraken. Het bestaat uit het voordragen van hoofdstukken, die iedereen kan. En degene die het niet aankan, Allah subhanahu wa ta'ala, zal hem niet boven zijn vermogen belasten. En hij hoeft slechts met datgene te komen wat hij aankan. Binnen dit geloof van ons, mijn beste broeders en zusters, wordt een goede daad met het tienvoudige beloond. Stel je voor, één goede daad. De beloning die tegenover staat is tien keer zo groot. Binnen dit geloof van ons wordt een slechte daad met slechts het gelijke daaraan bestraft. Subhanallah. Kijk naar de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Kom je met een goede daad, het tienvoudige komt je toe. Kom je met een slechte daad, dan word je slechts bestraft met het gelijke daaraan. Niet alleen dat, er wordt jouw uitstel gegeven. Je kunt nog altijd terugkeren tot je Heer. Zolang jij niet gorgelt voor de dood. Zolang de zon niet opkomt vanuit het westen... ...dan is het jou gegeven om al je zonden ongedaan te maken. De islam, beste mensen, is een geloof dat gekenmerkt wordt door eenvoud. te is simpel, na te leven, door een ieder. Alle voorschriften zijn eenvoudig... ...en behoeven geen grote inspanning. En desondanks... Staat er een grote beloning tegenover? Soms kan een persoon door het verrichten van een eenvoudige handeling in aanmerking komen voor paradijzen, waarvan de breedte gelijk is aan de hemelen en de aarde. Stel je voor, eenvoudige daad. Wat komt je toe? Paradijzen gelijk aan de breedte van de hemelen en de aarde. En wanneer iemand door een ziekte wordt geveld, kan hij nog steeds rekenen op dezelfde beloning... die hij ontving in de dagen dat hij niets mankeerde. Als hij gewoon was om voor Levejr op te staan, s ochtends, in zijn auto te stappen... naar de moskee te rijden, het gebed daarin te verrichten... en hij wordt op een dag ziek, hij kan niet meer uit zijn bed komen... Hij is aan het bed gekluisterd, dan nog komt hem dezelfde beloning toe als in de dagen dat hij gezond was. Dat hij niets mankeerde, beste mensen. Binnen dit geloof van ons worden alle zonden vergeefd. Werkelijk alle zonden. Ongeacht de ernst en de grootte van deze zonden. Is er een zonde te bedenken die groter is dan de shirk? Dan het toekennen van deelgenoten aan Allah subhanahu wa ta'ala. Natuurlijk niet. De allergrootste zonde. En toch. Zolang, zoals ik net zei. Zolang men niet de doodschorgel heeft ervaren. Dan kan hij zijn Heer om vergeving vragen. En terugkeren. En alles, maar dan ook alles, wordt hem vergeven. Het gaat veel verder dan dat. Weten jullie? Dat degene die berouw toont... En zich vervolgens aan de voorschriften houdt dat zijn slechte daden niet alleen opgeruimd worden, maar dat ze omgezet worden in goede daden. Wat denken jullie daarvan? Subhanallah. Kijk naar de grootsheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Naar de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Binnen dit geloof van ons, als iemand komt te overlijden, als iemand doodgaat, dan wordt hem een laatste eer bewezen. En komen schare mensen bijeen, bij elkaar, grote groepen mensen bij elkaar, om het dode gebed voor hem te verrichten. En ook bestaat de kans dat door de smeekbeden die zij verrichten, de smeekbeden die zij opzeggen tijdens het dode gebed, dat de overleden persoon in genade door Allah subhanahu wa ta'ala wordt aangenomen. In dit geloof van ons, beste broeders en zusters, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen mensen. Op basis van ras, op basis van huidskleur, op basis van komaf. Nee, beste mensen. De profeet, sallallahu alayhi wasallam, zegt in een prachtige overlevering, waarlijk, Allah kijkt niet naar jullie lichamen en verschijning. Hij kijkt enkel en alleen naar jullie harten. En daden. In dit geloof van ons wordt de vrouw in bescherming genomen. Ja, ik zeg het volmondig. Ondanks wat er allemaal vandaag wordt gesuggereerd. En geroepen. Ik zeg het volmondig. En ik schreeuw het van de daken. De vrouw wordt door de islam in bescherming genomen. Ze wordt in bescherming genomen tegen iedere vorm van misbruik. En tegen iedere vorm van uitbuiting. En daarbij hoort ook de verplichting van de hijab. El hijab is een onderdeel van de vrouw. Onlosmakelijk onderdeel van de vrouw. Een vrouw kan niet bestaan zonder haar hijab. El hijab moet zich vermengen met haar bloed en met haar vlees, beste mensen. Want het is een voorschrift van de Almachtige. In dit geloof van ons wordt er voor de verrichte daden. Van aanbidding dezelfde beloning uitgekeerd. Zowel aan de man als aan de vrouw. Gelijkheid wat dat betreft. Absoluut. Als een vrouw het gebed verricht. Dan komt haar dezelfde beloning toe. Als de man. En als de man een aanbidding verricht. Dan komt hem dezelfde beloning toe. Als de vrouw. Hier wordt geen onderscheid in gemaakt. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُضْلَمُونَ نَقِيرًا Gelet op deze prachtige woorden. En wie goed doet, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Man of vrouw. Man of vrouw, ongeacht het geslacht. Maar dan geldt wel een voorwaard. Namelijk, hij of zij is een gelovige. Hij moet een gelovige zijn. En zij moeten gelovige zijn. Zij zijn degene die het paradijs binnengaan. En zij zullen in het geheel niet onrechtvaardig behandeld worden. Daar kan iedereen op rekenen. Wat je ook hebt gedaan, je zult ten volste worden uitbetaald. Staat vast. Ook besteedt dit geloof van ons. Ja, mensen, beste mensen. Luister goed. Er wordt zelfs aandacht besteed aan. Dieren en planten, stel je voor. Goed zijn voor dieren, niet alleen voor mensen. Hoe kan de islam worden beticht, beschuldigd van het feit dat hij de rechten van de mensen niet eert, niet kent. Wij eren zelfs de rechten van dieren en planten. Gelet op de volgende overlevering, die in Sahih al-Bukhari en Moslim staat. Daarin zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam... Terwijl een man op een weg liep, kreeg hij ontzettend dorst. En hij zag eindelijk een waterput. En hij klauterde in de put naar beneden. Dronk en kwam weer eruit. Toen hij eenmaal boven was, zag hij een heigende hond. Die erg veel dorst had. Deze hond had zoveel dorst dat hij zelfs zand begon te eten. Van de dorst. De man zei. Deze hond heeft evenveel dorst als ik zo even. Zojuist. Hij klauterde vervolgens weer de put naar beneden. Vulde zijn schoen met water. Hield deze vast met zijn mond. Klom naar boven. En gaf de hond te drinken. Hij werd daarna hiervoor bedankt door Allah. Die hem al zijn zonde vergaf. Een hond, beste mensen. Maar ook planten. Want de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zoals jullie weten, sprak een verbod uit. Wat betreft het kappen van bomen, zonder aanleiding. We hebben iedereen zijn rechten gegeven. Dus ik zeg tegen degene die de islam in een kwaad daglicht proberen te plaatsen. Hou op, het heeft geen zin. Dit geloof van ons, beste mensen, schrijft ons voor om goed te zijn voor de arm. Goed te zijn voor de behoeftigen. Goed te zijn voor de weeskinderen. Goed te zijn voor de buren. Goed te zijn voor de familie. Voor iedereen. Zoals ik zojuist zei. Dit geloof van ons schrijft ons voor. Om op zoek te gaan. Naar een geschikte huwelijkskandidaat. Om daarmee een leven op te bouwen. Het zegt niet tegen ons. Ga maar. En zoek iemand. Ongeacht zijn achtergrond. Ongeacht zijn geloof. En beginnen leven met hem. Nee, het zegt tegen ons wees zorgvuldig. Belangrijk daarbij is om te kijken naar het gedrag en het geloof van diegene. Dit geloof van ons schrijft ons voor om het goede te betrachten. In de omgang tussen de echtgenoten. De man moet goed zijn voor de vrouw. En de vrouw moet goed zijn voor de man. Dit geloof van ons verbiedt ons het innemen van alles wat bedwelmend kan werken. Zoals drugs, alcohol. Dit geloof van ons verbiedt zelfdoding. Niemand van ons heeft het recht zijn leven te ontnemen. Dit leven is ons gegeven beste mensen. Niet jij. Niet jij hebt jezelf het leven gegeven. Het is jou gegeven door Allah subhanahu wa ta'ala. Allah heeft het ons geschonken. En dus is hij degene die dit beëindigt. En niet jij of ik. Dit geloof van ons schrijft ons voor elkaars bloed, bezit en eer te respecteren. Dit geloof van ons verbiedt het verkwanselen van geld. Dit geloof van ons verbiedt ons zaken zoals hoogmoed, lasterpraat, roddels, het uitschelden van elkaar, elkaar bespioneren, het hebben van kwade vermoedens, bedrog en alle andere slechte eigenschappen. Er is niks goeds of de islam heeft ons hiernaar uitgenodigd. En er is niks slechts of de islam heeft ons hiervoor gewaarschuwd. Dit geloof van ons schrijft ons tolerantie voor. Tolerantie. Wij, de islam, is het toppunt van tolerantie. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons de islam geschonken. Hij weet wat goed is voor de mensen. Hij weet wat slecht is voor de mensen. Dit geloof van ons, zoals ik zei, schrijft ons tolerantie voor. Draagt ons op om de mensen nader tot elkaar te brengen. Twee ruziënde mensen, wij moeten er alles aan doen om die mensen weer nader tot elkaar te brengen. Draagt ons op tot verbroedering. En die verbroedering is ver te zoeken. Beste broeders en zusters, willen wij werkelijk wat voorstellen? Willen wij werkelijk met één stem naar buiten treden? Dan moeten wij nu beginnen aan verbroedering, beste mensen. Dit geloof, beste mensen, draagt ons op om viezigheid van de straat op te ruimen. Viezigheid van de straat op te ruimen. Wij hebben de zaken omgedraaid. Onze kinderen zijn degene die de straten bevuilen en vies maken. Terwijl een van de vertakkingen van het geloof is het schoonhouden van de straten. Dit geloof draagt ons op rechtvaardig te zijn. Rechtvaardig. Zelfs ten opzichte van degene die jij verafschuwt. die jij niet mag. Gelet op deze prachtige woord. Laat de haat die jij voor een persoon koestert, jou en niet toedragen om hem onrecht aan te doen. Zelfs als het gaat om je grootste vijand. Dan nog moet je hem met rechtvaardigheid behandelen. Hoe kan dan nog? ...gezegd worden dat de islam de mensen onrechtvaardig behandelt. En ik kan werkelijk, mijn beste broeders en zusters... ...uren, weken, jaren doorgaan over de gunsten van de islam. Ze raken niet op. Ze raken werkelijk niet op. Wat wij goed moeten snappen, is dat dit geloof van ons... ...met kop en schouder boven de rest uitsteekt. Wat wij moeten... Snappen is dat de gunst van de islam zijn weerga niet kent. Wat wij moeten snappen, is dat een grote gunst ons is overkomen. Namelijk de islam. Daarom moeten wij ons hieraan vastklampen. Advies wat ik jullie allemaal meegeef. Laat het niet los. Het is jouw redding. Het is jouw verlossing. Het is jouw weg naar het paradijs. Wij moeten ons hieraan vastklampen. Ik zeg, een dag zonder islam... Is een dag niet geleefd. Een dag zonder islam. Is een dag van tasten in het duister. Werkelijk. Dus aan jullie de taak. Mijn beste broeders en zusters. Deze grootste boodschap. Aan de mensen door te vertellen. Geef het door. Aan jullie de taak. De mensen kennis te laten nemen. Van deze grote genade. Van deze grote verrijking. Van deze grote vergenoeging. O Allah. Maak onze harten standvastig op uw weg. En leid iedereen naar de islam. En leid iedereen naar de islam. En tot slot wil ik jullie allen bedanken voor je luisterend oor. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala werkelijk zoals wij hier bijeen zijn gekomen. Om ons altijd zo bij elkaar te brengen. Totdat wij weer bij elkaar komen in het allerhoogste niveau van het paradijs, namelijk al-verdoos al-a'la. Subhanakallah, bihamdiki, shadu, la ilah, illa, shagfir, kwa-tubu, laykum.